4 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Nou ja, vandaag moet het gebeuren. Kwart voor negen vanavond zijn de mannen van Van Marwijk sterk genoeg voor een wederopstanding tegen die mannschaft. En mocht u er nog niet genoeg over gehoord hebben, de komende uren beschouwen we uitgebreid voor op deze wedstrijd. En natuurlijk ook die andere wedstrijd in onze pool, waar Portugal en Denemarken elkaar treffen om 6 uur. Maar er is natuurlijk ook aandacht voor al het andere nieuws. Allereerst de hoofdpunten met Dorold Megens.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 De PVV wil een Verenigde Vergadering houden over het Europees noodfonds. De Verenigde Vergadering is een gezamenlijke bijeenkomst van Eerste en Tweede Kamer. De PVV wil dat de goedkeuring van het noodfonds wordt uitgesteld... en dat de Verenigde Vergadering daarover een beslissing neemt. In de regel wordt de Verenigde Vergadering vooral gebruikt... voor bijvoorbeeld toestemmingswetten voor koninklijke huwelijken. PVV-leider Wilders. En wij denken dus, gesteund door de wetshistorie... dat je ook andere onderdelen dan inderdaad een oorlogsverklaring... of een huwelijk van een prinses... Um, dat je dat er ook onder kan brengen en dat je dus wel degelijk ervoor kan zorgen... dat de Verenigde Vergadering 225 Kamerleden bij elkaar... kunnen besluiten over ja, toch een stukje soevereiniteitsoverdracht... en het uh, ja, tekenen van die blanco cheque van 40 miljard. Wilders heeft al geprobeerd de goedkeuring van het noodfonds tegen te houden... via een kort geding tegen de staat en dat verloor hij. Rusland heeft de levering van wapens aan Syrië verdedigd. De Amerikaanse regering verwijt de Russen de levering van helikopters... waarmee steden worden aangevallen. Maar minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat zijn land met de leverantie geen enkele internationale wet overtreedt. Volgens Lavrov leveren de Amerikanen wapens aan de opstandelingen om de regering Assad te bestrijden. UEFA heeft in een verklaring de rellen van gisteravond in Warschau veroordeeld. Voorafgaand aan de EK-wedstrijd Polen-Rusland gingen hooligans uit die landen met elkaar op de vuist. Georganiseerde groepjes Poolse hooligans zouden het geweld hebben uitgelokt. Meer dan 180 Poolse en Russische voetbalfans zijn opgepakt. Ze zullen van de autoriteiten hun verdiende loon krijgen, schrijft de UEFA. De politie was gisteren massaal aanwezig in Warschau, want die verwachten al problemen. De toeschouwers van de wedstrijd Nederland-Duitsland wordt gevraagd om vlak voor het begin van de wedstrijd met witte doekjes te wapperen. Actrice Victoria Koblenko, die uit Oekraïne komt, heeft samen met sportjournalist Barbara Baren de actie opgezet... om zo te demonstreren tegen racisme, homohaat en rechtsextremisme.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 Doekjes zijn vanochtend al uitgedeeld op de Oranje Camping in Garkov. ook tijdens de mars naar het stadion worden doekjes uitgedeeld. Het is de bedoeling dat alle toeschouwers na de volksliederen van Nederland en Duitsland meewapperen. Het weer nog vanavond en vannacht overal droog. Het klaart vanuit het westen steeds meer op. Minima liggen tussen 4 graden in het binnenland, 8 graden aan zee. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 16 graden in het Waddengebied en 21 in het zuiden. Vrijdag weer veel regen. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits valt reuze mee. Er staan bij elkaar negen files, die zijn goed voor 36 kilometer. De meeste van die files staan rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de vertraging bij Utrecht. Dat had ook te maken met een vrachtwagen die een poosje een rijstrook blokkeerde. Daardoor op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 4 kilometer. En daardoor ook vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit den Dolder en Knobendrijnsweert 5 kilometer.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 Delta Lloyd. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vijf minuten over vier. Een intellectuele voorbeschouwing op de strijd tussen Nederland en Duitsland. Dat straks na half vijf met Herman Pleij en Helmoet Hetzel. En uh, natuurlijk gaat Luc Inkink weer peilen hoe het allemaal gaat... met al die twitters en tweets en wat iedereen kwijt kan... in die 140 tekens bij de oververhitting voor Nederland-Duitsland. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Hek. Eerst dat nieuws over de PVV, want de PVV wil dus een gezamenlijke bijeenkomst van de Eerste en Tweede Kamer over het Europees noodfonds. De PVV wil dat de goedkeuring van dat fonds wordt uitgesteld en dat moet dan in zo'n vergadering gebeuren. Het verzoek is ondertekend door elf leden van de PVV uit de Eerste en Tweede Kamer. Geert Wilders. Ik denk dat het heel verstandig is om, nadat we het hier in de Kamer hebben geprobeerd, bij de rechter hebben geprobeerd, nog een keer te kijken of we dit wetsvoorstel niet over de verkiezingen heen kunnen tillen, zodat de kiezer ook wat te kiezen heeft op 12 september. Nu staat in de grondwet omschreven dat die verenigde vergadering bijeenkomt in gevallen van troonsopvolging en in gevallen van oorlog en vrede. Is daar sprake van? Nou, dat is geen limitatieve lijst. We hebben natuurlijk goed naar gekeken en er is een staatscommissie geweest, die heeft gezegd dat de lijst niet limitatief is... en dat er ook andere zaken onder zouden kunnen vallen. Ze hebben zelfs een voorstel gedaan om dat in de wet op te nemen. Dat is niet gebeurd, waardoor de onduidelijkheid... of dat een limitatieve lijst is of niet, op zijn minst nog bestaat. En wij denken dus, gesteund door de wetshistorie... dat je ook andere onderdelen dan inderdaad een oorlogsverklaring... of een huwelijk van een prinses dat je dat daar ook onder kan brengen en dat je dus wel degelijk ervoor kan zorgen... dat de Verenigde Vergadering 225 Kamerleden bij elkaar... kunnen besluiten over ja, toch een stukje soevereiniteitsoverdracht... en het ja, tekenen van die blanco cheque van 40 miljard. Is dit opnieuw een vorm van creatief gebruik van de regels van de democratie? Nee, weet u, premier Rutte speelt Russische roulette met ons belastinggeld. Hij heeft die blanco cheque voor 40 miljard aan het ESM getekend... Um, en nee, niemand in Nederland gelooft de heer Rutte nog. Het geld van Griekenland krijgen we niet, krijgen we niet terug. Nederland draagt bij voor miljarden aan die 100 miljard die naar Spanje gaat. En de rente in Spanje stijgt alleen maar bijna tot 7 procent... En dat geld zien we dus ook waarschijnlijk nooit meer terug. U heeft hoofdelijke stemmingen aangevraagd. Bij herhaling. Uh, u vraagt nu, of uw partij vraagt nu in twee debatten over de AOW en over het eigen risico in de zorg, spreektijden van maar liefst zeven uur per debat aan. Uh, u probeert nu de Verenigde Vergadering bijeen te roepen. Als we zo doorgaan, is er dan nog wel een democratie die tot besturen in staat is? Zeker, maar weet u, wij zijn nu als PVV weer een oppositiepartij. Wij verzetten ons tegen al die asociale plannen van de heer Rutte en van het Kunduz-coalitie. En ja, wij gebruiken alles wat geoorloofd is, wat ook democratisch geoorloofd is, om dat tegen te houden. En als wij het kunnen vertragen en misschien ervoor kunnen zorgen... dat de Eerste Kamer die asociale verhoging van het eigen risico... wat heel veel mensen gewoon niet kunnen betalen. Als wij dat tegen kunnen houden door hier, in dit geval samen met de SP... een paar dagen spreektijd in te schrijven, dan is dat geoorloofd. Want U noemt het, Nee, is... ja? ja, Ik vind het geoorloofd om inderdaad parlementaire obstructie te plegen... te zorgen dat het vertraagd wordt... om te zorgen dat asociale maatregelen van het kabinet niet doorgang vinden. En, ja, en voor het ESM is zo mogelijk nog erger. Dat kost niet alleen 40 miljard, die Russische roulette van de heer Rutte... maar we dragen ook bevoegdheden over. We hebben geen vetorecht meer. Dus ja, ik denk dat de kiezer het ons kwalijk zou nemen als PVV... als wij niet tot het uiterste zouden gaan om op te komen voor hun belangen... op te komen voor de Nederlandse soevereiniteit... te zorgen dat dat esm verdrag niet in werking treedt... en te zorgen dat het eigen risico niet tot asociale hoogte wordt verhoogd. Mocht u nou in een regering komen en een andere oppositiepartij gebruikt dezelfde middelen... u kunt daar natuurlijk niks van zeggen, maar dan zijn wij als Nederland toch nergens meer toe in staat. Kunnen we geen besluit meer nemen? Tuurlijk, je moet de regels kunnen gebruiken die je hebt... Um, dat doen wij nu, dat kunnen andere partijen ook doen. Uh, wij zijn nu ook niet de enige. de SP noemt het zelf... dat doet dat met het eigen risico, uh, ook net als ons. Uh, en dat is allemaal geoorloofd. Uh, op het moment dat wij zouden regeren, kan ik u verzekeren... Um, zullen we met zoveel van Nederland goede maatregelen komen... dat er eigenlijk geen oppositie meer nodig is. Nou, gelukkig lacht u erbij. Ik lacht er een beetje bij. Geert Wilders was dat. Michiel Breitveld sprak met hem. Wij gaan het hebben over 4MA, want vijf mensen zijn overleden... als gevolg van het gebruik van deze stof, de stof 4 methyl Oftewel dus 4MA. Dat zit soms in speed en kan leiden tot extreme oververhitting. En daarom heeft minister Schippers van Volksgezondheid de stof per direct verboden. Ik ga erover praten met Margriet van Laar van het Trimbels Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit precies voor stof, dat 4MA? Ja, het is een, een, een amfetamineachtige, maar toch met een andere werking. Um, de stof kan, uh, ja, werkt in op wat andere... Uh, hersenmechanismen waardoor serotonine vrijkomt... veel meer dan bij amfetamine. Dat leidt tot oververhitting en kan uh, orgaanschade veroorzaken. En het is met name die oververhitting... die in dit geval tot die uh, dramatische gevolgen geleid heeft? In een aantal gevallen is dat uh, ja, duidelijk het geval geweest... En eh, nou wordt er gesproken over vijftal mensen eh, die eraan zijn overleden. Is dan een één op één oorzaak die 4MA of is het een complex van factoren? Nee, nou het gaat in, in Nederland om vijf gevallen. Uh, in België zijn ook vijf gevallen geconstateerd en drie in het Verenigd Koninkrijk. En uh, duidelijk bij een, ja, een groot deel van die gevallen is 4MA als boosdoener aan te wijzen. En een aantal andere gevallen is het zeer aannemelijk dat 4MA heeft bijgedragen tot de doodsoorzaak. En u zei het is een onderdeel van, van speed. Uh, hebben mensen enig idee dus dat ze het binnenkrijgen of juist helemaal niet en maakt dat het zo gevaarlijk? Nee, ze weten dat uh, vaak niet. Uh, het, het wordt bijna altijd uh, aangetroffen, inderdaad, gemengd met uh, de gewone amfetamine. Mensen kunnen aan de buitenkant aan een poeder uh, niet zien uh, of het uh, ja, vermengd is met 4MA of niet. En uh, hoe groot is de kans dat mensen, welk risico lopen ze dan ongeveer dat die 4MA in, in een zodanige hoeveelheid aanwezig is in die speed? Nou, ongeveer 10 tot 20 procent van die speedmonsters speed bevat 4MA. En, en, en over hoeveel mensen heeft u enig idee, over hoeveel mensen dit gebruiken nou, hebt... in Nederland? We weten dat er ongeveer 20.000, minimaal 20.000 20 uh, amfetaminegebruikers zijn. In een bepaalde kring is het middel ook duidelijk populairder in het uitgaansleven. En die mensen lopen in principe risico. En een, uh, ja, een extra knelpunt is ook dat het middel wat minder sterk is uh, dan de gewone speed. Dus mensen zijn geneigd om er wat meer van te gebruiken met alle risico's van dien. En nou is het verbieden uh, uh, één, maar uh, hoe controleer je dat en hoe voorkom je dat uh, via parallelmarkt en andersoortige uh, import dat niet op de Nederlandse markt? verschijnt? Nou ja, dat is een zaak voor de politie natuurlijk. Um, het aanpakken via de opiumwet is uh, een strafrechtelijke maatregel. Daarnaast moet het natuurlijk ook heel goed wat al een tijdje gebeurt. Uh, de gebruikers uh, waarschuwen ja. en uh, alle ja, gezondheidsprofessionals die ermee te maken kunnen krijgen. En komt daar nog een soort speciale uh, campagne of oproep om die gebruikers wat dat betreft extra te waarschuwen? Um, gebruikers worden al gewaarschuwd, al enige tijd via onze netwerk. En we doen dat heel gericht, uh, gericht op het gebruikerspubliek. Via allerlei uh, ja, drugswebsites en uh, fora. Via preventieinstellingen van de verslavingszorg en uh, allerlei andere media. Oké, okay, nou ik, uh, ik dank u voor uw toelichting. Margriet van Laar van het Instituut, dank u wel. Graag gedaan. En we gaan naar het wielrennen, de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland. 193 kilometer lang is die etappe van Olten naar Gansingen. Joris van den Berg. Er zijn nog 50 van die 193 kilometer af te werken. En het is een loom dagje in de Zwitserse regen. Movistar rustig, grijnzend op kop van het peloton in die donkerblauwe shirts. De sterke Spaanse ploeg van klasse-mensleider Rui Costa, dat is trouwens een Portugees. En van Alejandro Valverde. Nee. Langs de weg mensen met vrolijke Zwitserse vlaggetjes. En paraplu's, want het regent, het druilt een beetje. Het is donker en somber. Maar in het peloton... De keraton dus een jolige stemming, want tien minuten daarvoor... zit een kopgroep van zeven renners. En ja, nog 50 kilometer voor de boeg. 10 minuten als voorsprong, dan gaan ze het dus wel redden. Want het is een etappe met vooral beklimmingen van derde categorie. En het is een kopgroep van zeven man. Met daarin dus een man in het oranje, hup, Holland, hup. Maar dat is een Bas, Ruben Pires. En een Nederlandse renner, Karsten Kroon. En wat is nou het leuke... 11 jaar geleden, want Karsten Kroon is 36. 11 jaar geleden boekte hij in deze regio, in dit kanton Aargau. Zijn eerste grote overwinning bij de profs. Dat was de grote prijs, Kanton Aargau-Gippingen. En toen versloeg hij mensen als Alberto Elli en Jacob Piel. Die zijn al lang gestopt. Alex Sulle zat toen ook in de kopgroep. Karsten Kroon is er nog steeds bij. Hij is 36, rijdt voor de ploeg van Björn Ries. En zit in een kansrijke ontsnapping in de ronde van Zwitserland. Met ook Isaï en Ruben Perez dus, en Minaar, en drie snelle mannen. De Italianen Os en Puccio, en de Belg Lodewijk. Karsten Kroon houdt zich voorlopig in op de klimmetjes, want hij weet... en dat is verstandig, dat hij zal moeten wegrijden bij de zes anderen. Wil hij echt een kans maken op de overwinning... hier in de vijfde rit in de Ronde van Zwitserland. En na half vijf hebben we nog meer nieuws van het wielrennen. En die slecht, die heeft net bevestigd namelijk dat hij zich terugtrekt. Hij doet niet mee aan de Tour de France vanwege een blessure. Dat zo na half vijf. Luisteraars, blijft aan uw toestel Out where the river broke, the I share The time has En dan komen ze niet meer. Beds are burning midnight oil. De Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi die komt vandaag naar Europa. En ze zal vast haar ogen uitkijken. Want de laatste keer dat ze hier was, dat was 24 jaar geleden. Ze gaat onder meer naar Noorwegen. Van waaruit haar in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend. Journaliste Minka Nijhuis volgt Aung San Suu Kyi al jarenlang. Heeft haar in Burma ook kunnen bezoeken. Heel bijzonder was dat. Goedemiddag, middag Minka Nijhuis. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar waar gaat Aung San Suu Kyi als eerste naartoe? Waar landt ze? Ja, ze landt in Geneve, waar ze morgen de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties gaat uh, toespreken. Maar ja, na 24 jaar niet hebben kunnen reizen en dan ondertussen wereldberoemd zijn. Dat wordt natuurlijk een volle agenda voor de komende 16 dagen die haar reis zou moeten gaan duren. Dus na Geneve inderdaad naar Oslo. Dan naar Ierland voor een concert met Amnesty International en Bono. Oh. Dan door naar het... Uh, Britse parlement voor een toespraak en voor haar verjaardag die 19 juni is... en dan ter afsluiting nog een bezoek aan Frankrijk. En Bono, heeft hij iets bijzonders voor haar gedaan dat, dat ze daar, daar naartoe gaat? Het is een concert dat uh, wordt georganiseerd door Amnesty International... en die is er natuurlijk wel wat verschuldigd... vanwege de jarenlange campagnes voor de politieke gevangenen in Burma... inclusief campagne voor haar eigen vrijlating... En Bono is verder een artiest die zich ook heeft ingespannen voor Burma... en een nummer heeft gecreëerd ook ter ere van haar dat Walk-On heten. Dus ze moet met hem op het podium gaan ja. verschijnen. Ja. En zeg, waarom heeft het zo lang geduurd dat ze hierheen komt? Want ze heeft toch niet al die 24 jaar huisarrest gehad? Nee, het is een blijk van vertrouwen dat ze heeft in de situatie in haar uh, vaderland... dat ze het land durft te verlaten, want voorheen had ze inderdaad een aantal keren de mogelijkheid om weg te gaan. De militaire regering bood haar dat zelfs ook aan. Die dachten dat ze in het buitenland heel wat minder kwaad zou kunnen... dan als symbolische nou ja, symbool van verzet in haar eigen land. Maar ze wilde niet weg, omdat ze dan het risico veel te groot vond... dat ze niet meer terug zou kunnen komen. Als zij naar Noorwegen gaat, is er dan ook nog een soort van ceremonie... voor die Nobelprijs die ze in 1991 heeft toegekend? Ja, dat zal ongetwijfeld met heel veel ceremonieel omgeven zijn, want ze heeft in 1991 haar twee zoons en haar echtgenoot die inmiddels is overleden natuurlijk de prijs in ontvangst laten nemen. En dat geld is inmiddels wel besteed, voornamelijk aan onderwijs voor Burmezen, maar ze gaat de speech die bij die prijs hoort, gaat ze alsnog houden. En um, zij komt niet naar Nederland, hè? maar het zal om, want ja, die agenda zit overvol, zei u al. Leeft het erg onder de Bermezen hier in Nederland? Ja, ik was gisteren bij een uh, monnik die in Maarsen woont. En daar waren ook een aantal andere vluchtelingen. En ja, die zijn natuurlijk de hele tijd uh, op internet en aan hun mobiele telefoons uh, uh, in de weer met Burmezen die in landen wonen... waar Aung San Suu Kyi dan wel naartoe komt... en iedereen kibbelt ook flink met elkaar op los wie haar mag ontmoeten. Want ze heeft natuurlijk heel veel officiële afspraken... en zal wel Burmezen ontmoeten, maar de tijd die ze daarvoor heeft is beperkt. Dus het is een heel gedoe. En gaat u zelf nog naar een van deze landen waar ze komt? Nee, nee dat ben ik niet van plan. Okay. En heeft ze aan deze reis nou nog iets voor haar strijd... voor meer democratie in Burma? Ja, ze zal zeker wel een boodschap afgeven... zoals ze dat bij haar bezoek van ruim een week geleden aan Thailand ook deed... dat het leger nog altijd veel macht heeft... en dat het nog te vroeg is voor roekeloos optimisme... Tegelijkertijd zal ze ook uh, haar vertrouwen uitspreken... in haar samenwerking met de president tijdens zijn... met wie zij dit fragile proces van politieke hervormingen... natuurlijk is aangegaan. En verder zal ze ongetwijfeld ook een beroep doen op landen... voor. Steun aan Burma. En ze zal zich daarbij ook erg richten, denk ik, op een pleidooi voor training en onderwijs. Want dat is een van haar stokpaardjes. Zullen de autoriteiten dit bezoek nog volgen? Is er iemand in haar keel die stiekem even meekijkt. wat ze hier allemaal aan het doen is en bespreekt? Nou, het zal ook heel erg makkelijk via allerlei andere media wel te volgen zijn. En ja, natuurlijk wordt er naar gekeken. Haar bezoek in Thailand heeft ook wel wat scheve ogen gegeven, omdat ze daar zo ontzettend veel aandacht kreeg. En eh, dat het eigenlijk de, de president Tijn Sein in de schaduw stelde... en die zou eigenlijk dezelfde periode op bezoek komen in Thailand... en heeft zijn bezoek afgezegd omdat hij eh, de tweede viool natuurlijk niet kon spelen. En dat heeft wel wat kritiek opgeleverd. Dus ik denk dat ze daar wel rekening mee zal houden. Dat ze natuurlijk nu een parlementslid is... en weliswaar bijna als een staatshoofd wordt ontvangen. Maar dat is ze officieel natuurlijk niet. Ze zei dat al, het al, dus 24 jaar geleden. Heeft u idee wat, wat die reis voor haar persoonlijk zal betekenen? Ja, ze zal dat niet laten merken... dat het voor haar persoonlijk heel erg veel betekent. Maar het is de eerste keer natuurlijk ook dat ze teruggaat naar Oxford... waar, haar, ja. Ja, waar ze haar familieleven in 1988 achter heeft gelaten... En ze zal ook haar zoons ontmoeten en um, haar echtgenoot is daar begraven. Die is in 1999 aan kanker overleden. Ja, daar kon dus, zij toen ook niet bij zijn. Daar had ze wel bij kunnen zijn, ja, maar dat wilde ze niet. Ze niet doen, omdat ze niet terug kon komen. Ja, ja, ja, ja, Dus dat is wel behoorlijk beladen om dan ja. nu naar zijn graf te gaan... of, of he, waar hij herdacht wordt. Ja, ik neem aan dat ze dat wel zal doen... maar ze zal een deel van dat bezoek uh, natuurlijk ontzettend afgeschermd houden... zoals ze dat eigenlijk altijd doet met haar privéleven. Is het bezoek um, uiteindelijk ook uh, redelijk uh, geregisseerd, zeg maar. Wat zij wel en niet zal doen. Want ze zal natuurlijk toch ook het vertrouwen moeten houden... Daar om naar haar eigen landgoed terug te kunnen keren. Ja, zeker. Nou, het, het... er zal wel een poging zijn gedaan om het bezoek goed te organiseren van, door haar entourage. Maar je ziet ook wel dat de mensen die met haar meegaan... natuurlijk heel erg weinig ervaring hebben... nog in dit soort uh, internationale reizen... die bijna het karakter hebben van een staatsbezoek. Ze zal dat voor een deel natuurlijk ook uh, in de handen geven... van de landen die ze bezoekt. En verder reizen er in haar uh, kielzocht jonge mensen mee, die ze duidelijk aan het opleiden is... ook met bezoeken zoals deze. Ze wil gewoon dat die de kans krijgen om dit soort internationale reizen... mee te maken en ervaring op te doen als aanstaande politici. 16 dagen is hier. We zullen daar ongetwijfeld veel van horen. Minka Nijhuis, dank voor jouw verhaal bij het bezoek van Aung San Suu Kyi aan Europa. En wij gaan. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ah, kwam die vrolijke pingel er natuurlijk tussendoor, want dat wou ik nou net gaan zeggen. Wat doen onze sporters en hun fans vandaag allemaal op Twitter? U weet het al, hè. De grote vraag is of het natuurlijk allemaal over die ene, ene wedstrijd gaat. En er is eigenlijk maar één iemand die dat allemaal weet en dat is Luc Iking steek van wal, Luc. Ja, het is warm in Garkov. 25 graden of meer een benauwende hitte. Iedereen heeft daar moeite mee. Het Johan van Buren zegt wel dat het een heet avondje kan gaan worden. Hashtag Garkov is inmiddels trending topic en dus weten we dat het Oranje Legioen aanwezig is in de Oekraïnse stad. En met hen ook DJ Armin van Buren. Die is ingehuurd om het feestvierende volk nog eens extra op te gaan peppen. Hij heeft het aan zijn zin en tweet dat hij warm is onthaald door de Nederlanders en door de Oekraïners. En het is dus warm in Garkov. Temperaturen komen uit boven de 30 graden. Eddie Jansen is DJ, Eddie Jansen, en werkt deze dagen in Garkov. Hij moest zijn apparatuur afdekken vanwege de warmte. Grote vraag van de dag. Wie gaat winnen? Voorspellingen druppelen binnen via Twitter. Gelukkig denken veel mensen dat Nederland echt op zijn dooie een paar doelpuntjes naar binnen weten werken. Komen er ook veel filmpjes binnen van voorspellende dieren, kavia's, honden, olifanten, paarden, katten, stieren, fret, konijnen, duiven. Allemaal onzin natuurlijk. Er is maar één die de wedstrijd goed kan voorspellen. En dat is dwerghamster Bubbly. De vorige keer koos Bubbly goed. Maar voor wie kiest hij nu? Voor Nederland. Een oranje snoepje. En een gele voor Duitsland. Dus Bubbly, wie zal winnen? Ja, dat is even belangrijk. De vorige keer koos Bubbly voor het Deense snoepje. en Dus is het echt voor 99 zeker dat deze dwerghamster... echt over voorspellende gaven beschikt. Nou, Bubbly, dan ga je. Wie gaat winnen? Duitsland. Ach, jammer. Gelukkig zijn er ook voorspellende BN'ers en die zijn een stuk positiever dan landverraden Bubbly. Monique Smit, zangeres en zus van tweet, ik loop al de hele dag rond in het oranje en ben gewoon zenuwachtig. Ik geloof erin. René Mioch heeft speciale oranje schoenen aangeschaft en daarmee moet het toch gaan lukken, denkt hij. <tie> het is warm in Garkov, temperaturen rond de 45 graden. Op Twitter staan foto's van de fanzone op het plein die door water wordt besproeid. Bas Muis is acteur, maar ook stadionspeaker. Hij is in Garkov en mag vanavond de opstelling door het stadion gaan tetteren. Het is allemaal inside weetjes, wel leuk. Bijvoorbeeld dat de spelers nu dik tevreden zijn over de grasmat in het stadion. En hij is zich aan het klaarmaken voor de wedstrijd... maar kreeg het ook aan de stok met de organisatie. Hij twittert zojuist hele dikke ruzie gehad met de UEFA. Ze staan het niet meer toe om twee minuten voor de wedstrijd... de elf namen om te roepen. Onbegrijpelijk. En een nieuwe tweet. De opstellingen mogen alleen nog een uur voor de wedstrijd worden voorgelezen... en dan is niet eens voor 10 ingevuld. Kwaad worden, dat helpt niet. Het is warm in Garkhoff. Temperaturen van meer dan 68 graden daar. De noppen die smelten nog net niet onder de schoenen weg. Ed Rick de Ruiter vindt het echt weer voor een schaduwspits. En tot slot nog een tweetbericht van veel nieuws-twitteraars. Die laten weten dat de ANWB meldt dat ze een korte oranje spits verwachten. Dus dat zal dan wel Wesley Snijder worden. Dat was het. Morgen nieuwe tweets. Hopelijk veel juich-tweets. Ik zeg één over Nederland. Tot morgen. Luke Ikink. En, uh, in verband met de belangrijke wedstrijd voorafgaand, Portugal-Denemarken... is er geen aan de lijn, maar op Radio 1 kunt u wel stemmen op de stelling. En die luidt, ik heb er alle vertrouwen in... dat het Nederlands elftal de Duitsers vanavond verslaat. Nou, kom maar op. Wie weet haalt u Luc Ikink nog. Eerst en, het nieuws. Ja, half vijf is het. Half vijf, vijf alweer, Tom. Hm, door ralt meegens. De GroenLinks-Kamerleden Peters en Braakhuis komen na de verkiezingen niet terug. Ze zijn geen kandidaat voor GroenLinks. Mariko Peters zat zes jaar in de Kamer. Ze heeft zin in andere dingen, zegt ze. Bruno Braakhuis is Kamerlid sinds 2010. Hij verlangt terug naar het bedrijfsleven. De PVV wil dat de Eerste en Tweede Kamer een zogeheten verenigde vergadering houden over het Europees noodfonds. De partij wil goedkeuring van het fonds uitstellen, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Wilders hoopt dat dat met een verenigde vergadering wel voor elkaar te krijgen. Bij een reeks aanslagen in Irak zijn zeker 70 doden gevallen, zijn honderden gewonden. In zes provincies en op tien plaatsen in Bagdad ontplofte bommen. In de meeste gevallen waren shiitische pelgrim het doelwit. Deze dag is daarmee een van de bloedigste sinds de Amerikanen zich in december uit Irak terugtrokken. Rusland heeft de levering van wapens aan Syrië verdedigd. Amerika verwijt de Russen de levering van helikopters aan het regime Assad. Maar minister Lavrov zegt dat zijn land geen enkele internationale wet overtreedt. Volgens Lavrov leveren de Amerikanen wapens aan de opstandelingen. Zijn de hoofdpunten uit de nieuws. AMWB Verkeersinformatie, het valt relatief mee met de drukte op de weg. 25 files en die zijn bij elkaar goed voor 80 kilometer. De meeste vertraging rondom Utrecht en Rotterdam. Uh, wat opvalt is het probleem op de A12, de Nage richting Utrecht. Tussen knooppunt Ouderijn en Hooggraven staat 3 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding met een beknelling. Daar wordt nu iemand uit een auto losgehaald. Daarom is bij Hooggraven de parallelbaan dicht. Verkeer kan alleen via de op- en de afrit.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vier minuten over alle vijf uur bent weer terug. In dit half uur gaan we onder andere praten over dat beroemde Nederland-Duitsland gevoel. Dat doen we met Herman Pleij en Helmoet Hetzel. Maar eerst het andere nieuws. Mariko Peters, want zij keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Peters stond aan de basis van de Nederlandse missie in Kunduz. De missie die haar partij nog altijd sterk verdeelt. En vorig jaar zomer werd Peters beschuldigd van belangenverstrengeling in een eerdere functie in Afghanistan. Zo kwam zij dus niet altijd positief in het nieuws. Hans gaat, praat met Peters. Mevrouw Peters, u zit hier op het plein met een glaasje prosecco om iets te vieren of verdriet weg te drinken. Nou, ik zit hier om een grote stap in mijn leven te markeren... met een hele goede vriendin. Daar past een glaasje bubbels goed bij. Want ik heb een grote beslissing genomen. Ik heb genomen om, besloten om mijn kandidatuur... voor de GroenLinks Tweede Kamerverkiezingen in te trekken. Waarom? Ik heb het vanochtend ook aan mijn fractiegenoten uitgelegd. Uiteindelijk eh, moet je... Eh, je gevoel volgen en kun je verstandelijk nog heel veel dingen op een rijtje zetten. Maar vanochtend toen ik wakker werd, was het een gevoel wat mij zei... Goh. De wegen moeten zich hier scheiden. Ik wens uh, de mensen die wel doorgaan ontzettend veel succes. Het zal een campagne zijn wat heel veel over de economie um, en de financiële crisis zal gaan. Um, ik wil mij verder graag inzetten voor waar ik mee bezig was. Uh, de internationale samenwerking, de open samenleving, uh, informatievrijheid. Dat soort dingen waar mijn hart heel uh, warm voor klopt. Speelt dat ook een rol? Dat, dat buitenlandse politiek de blik naar buiten richten, dat is niet op dit moment het hoofddossier hier in de Tweede Kamer? In die zin ben ik geen uh, beroepspolitica geweest. Ik heb duidelijk uh, gekozen toen ik de politiek inging... Uh, voor het mij inzetten voor die idealen... voor internationaal en voor de open samenleving. En daar ga ik mee door. En uh, de politiek, de, dat kan niet anders... die moet zich nu echt concentreren op die acute begrotingsvragen... die vragen van pensioen en sociale zekerheid... Um, en ik wens het team wat die kar gaat trekken voor GroenLinks echt alle succes daarbij. Speelt bij u ook nog een rol dat u vorig jaar zomer nog onderwerp bent geweest van discussie of u wel helemaal zuiver op de graad bent geweest. Dat allerlei beschuldigingen door de lucht uh, gingen. En dat je daar op de een of andere manier als Kamerlid toch ook altijd weer met je meedraagt? Nee. Nee. Die discussie is. Uh... Mij gesloten met uh, onderzoeken die daarna zijn verricht en uh, die daar alle feiten op een rijtje hebben gezet. Um, en uh, daar is een oordeel uitgekomen waar ik prima mee kan leven. Er is niks misgegaan. Dus dat hoofdstuk uh, heeft daar niet mee te maken. U had niet zoiets van: Nou, als dat ook bij het politieke spel hoort, dat ze zo in mijn privé gaan zitten, dan hoeft het voor mij niet meer. Het is, laat maar zeggen, niet uh, waarom ik dacht: hoi, hoi, hoi, uh, laten we nog meer van datzelfde doen en kijken hoe we het verder kunnen uitsmeren. Absoluut niet. Uh, waarom ik graag um, uh, uh, eventueel de politiek was uh, ingebleven was om in te zetten voor de idealen van internationale samenwerking. Nieuwe verhalen bedenken die daarbij horen. En uh, verder wil ik graag weer doorgaan met dat. Uh, Privaat en publiek gescheiden blijven. En heeft u, al, nu u die keuze heeft gemaakt, al iets bedacht... daar zou ik wel mee door willen? Of is die beslissing nog zo vers? Nou, dan ga ik nog even dit glas goed voor leeg drinken... en uh, mijn zomer voor besteden. Dat was Mariko Peters. En ook financieel specialist van GroenLinks, Bruno Braakhuis... zit een punt achter zijn kamerlidmaatschap, want hij vindt dat het kamerwerk een te groot beslag legt op zijn privéleven. Wie of wie gaat de Tour winnen, is altijd een grote vraag in deze week. Andy Schlek in ieder geval niet, want die doet niet mee. Vorige week heeft hij zijn heiligbeen gebroken, botje in zijn wervelkolom. Moet zeker vijf weken rust houden en op een persconferentie sprak Andy Schlek... zijn teleurstelling uit voor zijn afzegging. Yesterday, when I was back, uh, back when I was out of the MRI, um, they told me uh, the bad news. Um, a world fell together for me. Because I know I'm I'm not going to be uh, winner of uh, 2012 tour. I'm not even gonna, I'm not going to be in it. But uh, I can promise you one thing. Uh, I'm 27 and I have a lot of years in front of me. And of course it's it's hard, eh? But you know what? What, this is, what doesn't kill you makes you stronger. And I believe after this, uh, I come back stronger. Andy Schleck dus, die zei, ja, natuurlijk is het allemaal hartstikke vervelend. Ik zal niet de winnaar van 2012 worden. Maar, zegt hij, ik ben 27 jaar, ik kom terug. Ik heb nog wel wat jaren voor me, kom misschien nog wel sterker terug. Gio Lippens, aangeschoven hier uh, in de studio. Gio, eerst even over die blessure. Want uh, dat hij uitviel en niet lekker reed was al duidelijk. Maar dit uh, is al de tweede keer eigenlijk in korte tijd. We hebben Nelson Renner ook gezien. Theo Bosch. De de Theo Bos, dat is toch pas vijf, zes dagen daarna een fotootje. En dan blijkt het dus toch weer mis te zijn. Het is hè? heel vreemd, op die persconferentie zat zojuist ook een uh, arts uit het... Uh, ziekenhuis daar in Luxemburg uh, naast hem. En die zegt ook van op röntgenfoto's kun je niks zien van zo'n breukje. Dat, dat gebeurt wel vaker. Nou, bij Theo Bos is dat ook het geval geweest. Die heeft nog een groot deel van de Giro uitgereden Niet helemaal uh, met, met, met dat breukje in zijn wervel. En uh, ja, nou dus aan die slek, uh, uiteindelijk komen ze er via de MRI-scan komen ze achter dat er toch een breukje zat in dat uh, heiligbeen. En dat is iets in het bekken inderdaad. Ja. Uh, een heel lastig uh, plekje. De arts zei ook, dit is absoluut een onmogelijkheid om hierop door te fietsen. Want het is nou net de plek waar je zadel uh, druk op geeft. En uh, ja, als wielrenner kun je dan gewoon niet meer verder. Um, Drie keer tweede, waarbij hij één keer de overwinning... inmiddels gekregen heeft vanwege de schorsing van Contador... met terugwerkende kracht. Uh, het moest een keer gaan gebeuren. Het zou uh, nu moeten gebeuren. Uh, ja, maar ja. laten we eerlijk zijn. Uh, zijn optreden voor dit was tot nu toe ook nog niet. Uh, halleluja. En zijn ploegleiding was zelfs een beetje al ongerust... voordat dit gebeurde. Ja, he? hij heeft een bedroevend seizoen achter de rug. Uh, we zijn een beetje van hem gewend dat hij langzaam opbouwt... in de richting van de Tour de France. Hè, zoals uh, dat uh, bij Lance Armstrong ook vaak gebeurde... van de Tour, dat is alles, dat is heilig. Maar... Uh, het, het, het kwam er allemaal niet uit. En uh, Johan Bruyneels, zijn ploegleider, heeft daar wel wat opmerkingen over gemaakt. Die heeft gezegd, de broertjes Slek zijn niet zeker van de uitverkiezing voor de Tour. Want ik vind dat ze gewoon nog niet goed genoeg rijden. Dat was tijdens de Giro. Ja. En daar werd heel boos op gereageerd. Of tijdens de Dauvinet was dat. En daar werd boos op gereageerd uh, door Andy, maar ook door Frank Slek, uh, de oudere broer. Die nu wel trouwens goed rijdt in de Ronde van Zwitserland. Dus... Uh, kan hij nog andere doelen stellen? Want er is meer wielrennen, al denken we wel eens dat het alleen uit de Tour bestaat. Wat gaat hij nog wel doen dit jaar? Hij Mooie uitspraak, he. what doesn't kill you makes you stronger. En uh, hij is vast van plan om sterker terug te komen dan dat hij ooit geweest is. Uh, de Spelen staan nog op uh, stapel voor hem. Dat zou in principe moeten kunnen uh, in Londen. Dan hebben we de Vuelta nog, de Ronde van Spanje. Twaalf aankomsten bergop. Hij zegt, dat is voor mij zwaar genoeg. Uh, daar kan ik uh, het verschil maken. En dan het WK aan Valkenburg. Dat is eigenlijk misschien wel zijn ultieme doel, uh, ja, ook ook daar wil hij, uh, Dus iets moois het zijn seizoen is nog niet over. Dan even de Tour wacht op niemand, leerden wij altijd. Dus, dus, al niet door. dus niet op Contador, dus niet op Schlek. We gaan hem ook verslaan, die Tour. Op wie gaan we letten? Ja, we moeten natuurlijk op Bradley Biggins letten. Die heeft dit seizoen uh, qua etappenwedstrijden alles gewonnen. Zo'n beetje waaraan hij deelnam uh, Was heel sterk in de Dauphiné Libéré. Heeft ook de sterkste ploeg, denk ik, van alle ploegen die ja. daar rondrijden maar Vlakke Del Evans niet uit. Die liet even op het einde van die Dauphiné... Die even zien uh, dat hij niet helemaal afgeschreven moet worden. En wie weet, misschien wel het uh, ja, broertje, wou ik zeggen... maar het is zijn oudere broer, Frank Slek, die nu uh, in de Ronde van Zwitserland uh, rondrijdt... en acht seconden achterstand heeft... op uh, de gele truidrager daar, Rui Costa. Dus die zou hij zomaar eens kunnen gaan winnen. Wij, en jij zeker, gaat het voor ons volgen. zonder Andy Slek. maar we gaan gewoon door... richting de Tour GioLippens. Dank je wel. Eerst nog even dat EK-voetbal verder afwerken, Tom. Uitgerekend tegen de Duitsers moet het vandaag gebeuren. Wint Nederland niet, dan zijn we klaar. Dan kunnen we zo goed als zeker wel naar huis. Welke sentimenten leven er in Duitsland? Dat vragen wij aan ons panel vanmiddag aan Helmoet Hetzel... correspondent voor Duitse Media in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, En die wedstrijden tegen de Duitsers die zijn altijd speciaal geweest. De echt vijandige gevoelens tegen de Duitsers... die zijn al enige tijd geleden een beetje verdwenen. En daarover praten wij met historicus Herman Pleij... die Oranje nog heeft bijgebracht gestaan tijdens de voorbereiding dit toernooi. Welkom. Oh ja, hallo. Alweer enige tijd terug. Ja, u heeft de jongens dus eerder dit K.E.K. Uh, meegemaakt toen u hen voorbereidde op hun bezoek aan Auschwitz. Ho Hoe lang bent u bij ze in de buurt geweest? Uh, ik heb uh, twee nachten gelogeerd in uh, Lausanne in het hotel en, uh, ja, uitvoerig met ze gepraat. Verteld uh, ter voorbereiding van het be bezoek aan Auschwitz. Ze zijn daar verder professioneel rondgeleid. Maar ik heb meer in het algemeen het vastgeknoopt aan... wat zij nu nog aan racisme meemaken. En hoe dat vervolgens gebonden werd aan antisemitisme. En hoe dat op Auschwitz kon uitlopen. En wa waren ze er belangstellend voor? Ja, heel erg. Het, uh, ze zaten op het puntje van hun stoel. Ze waren ontzettend gemotiveerd. Het was een zeer emotionele avond. Ook de dag daarna is er nog veel gepraat. Ze hebben heel veel vragen gesteld. Want emotioneel in, in welke zin dan? Waren zij nou ja, emotioneel? Uh, zij uh, maken uh, dit soort dingen uh, mee met enige regelmaat. En dan gaat het natuurlijk heel in het algemeen in. De discriminatie. Van, hè, precies. Uh, er zitten ook jongens van een, met een zwarte herkomst. Er zijn jongens met een moslimachtergrond. Ja, die maken dat gewoon in de voetbalstadions. Maar ook bij de douane. Ik bedoel, dat soort jongens worden er eerst uitgehaald. Dat zijn allemaal echo's van uh, racisme, rabiaat, racisme. dat daar in Duitsland tot die vreselijke, uh, dat vreselijke Auschwitz heeft kunnen leiden. Ja, en, en daar was een open gesprek over, voor, naar uw gevoel. Ja, nou, het, het Nederlands elftal had uh, besloten, en met name Hans-Jordertsma... had daar een uh, uh, sterke rol in gespeeld. Die had gezegd, we zitten 35 kilometer uh, in Krakau naast Auschwitz. En uh, die jongens moeten weten waar ze zitten, heel simpel. Nou, en en, en zaten er nog, wat voor sentimenten zaten er in de spelersgroep over Duitsland? Uh, dat is uh, verder niet uh, ter sprake gekomen. Ik heb vooral ook benadrukt dat uh, de aanloop uh, naar, uh, uh, naar Auschwitz. Uh, een, een wetenschap was: hè, de wetenschap van het ja. racisme. die de hele westerse wereld beheerste. Schedelmetingen, dat hebben we hier ook in Nederland gedaan. Er, is, er zijn hier ook euthanasieplannen gemaakt. Zelfs castratie van homoseksuelen op zogenaamde. Dus dat je dat basis. niet alleen aan, aan de Dus Duitsers dat het heel breed knoppen. lag en dat het niet tien gekke breifiks zijn geweest. die dat daar in Auschwitz hebben uitgevoerd. Maar dat daar honderdduizenden aan meegewerkt hebben... ja, dat uiteindelijk dus deze bizarre, absurde, rabiate uitslag krijgt... dat uh, vereist weer een volgende verklaring... de knoping aan het antisemitisme. Maar het begint dus veel breder. Um, als we dan toch even wat meer naar de wedstrijd van vanavond inzoomen... Nederland, uh, Duitsland, uh, Helmoet Hetzel... Die, die, die gevoelens in de samenlevingen zijn wel enorm veranderd... in de loop der tijden. Maar toch, hoe kijken de Duitse media tegen deze wedstrijd aan? Wat, wat valt u het meeste op, zeg maar? Nou, wat me opvalt is gewoon... net. Met zo'n so grote spanning als hier in Nederland. Dus men is helemaal opgewonden. Men verheugt zich vanavond op een mooie, faire wedstrijd tussen de twee voetbalgrootmachten, zoals ik ze noem: Nederland, Oranje en Deutschland die Mannschaft. Äh, ja, der Koppe ist beispielsweise von daher in der Bildzeitung, der große äh, deutsche krant. 80 ist nicht genug. Das, äh, der deutsche Bundescoach Löw hat gestern noch ein Gehre, äh, das Spieler äh, echt zugesprochen und hat alles auf Scherb gestellt. 80 ist nicht genug. Julien wurde gewonnen, 100 Gaan vanavond. Dan moet ik gewoon winnen tegen Oranje. Dat is äh, de devise die äh, de Bondscoach van Duitsland, Joachim Löw, heeft uitgegeven. Nou uh, zijn wij als, als klein land tegen onze grote buur natuurlijk altijd een beetje... Uh, ook, dat wordt hier en daar ook een beetje opgeklopt en gedaan. Maar u bent zo'n groot land met Duitsland en wij verbaasden ons... althans ik verbaas me er wel eens over... dat, dat niet de Nederland zeg maar, zo ongelooflijk veranderen. We zijn bijvoorbeeld nog nooit wereldkampioen. We kunnen ons nauwelijks meten met Duitsland. Of dat is jammer dat Nederland uh, dat nog nooit uh, wereldkampioen uh, is geworden. Maar wat uh, nog niet is, kan nog worden. Dus uh, ik wens jullie heel veel uh, geluk ja, maar in de toekomst. Ja, maar waarom maakt Duitsland ja, zich toch ook zo druk over Nederland? Dat nee, ja, omdat Nederland gewoon een hele goede voetbalploeg heeft, altijd heeft okay. gehad. Nederland is een grote voetbalmogendheid, dus met Kruijfhoes, de grote Coriféa van Nederland. Uh, en uh, ja, dus uh, uh, Duitsland heeft heel veel respect voor Nederland, omdat Nederland heel goed kan voetballen en Oranje heel goed kan voetballen. En dat team wat vanavond uh, in, in Krakow, in, in, in Oekraïne tegen Duitsland, uh, ja, om, uh, om de Europese kampioenschap in feite uh, speelt, dat is een heel goed team met sterren als Eienroppen en, ja. en Wesley Schneider, noem maar op. En in, in 88, uh, meneer Pleij, veegde Ronald Koeman zijn billen natuurlijk nog af met ja. een Duits shirt. De Tom ja reed volgens mij toen door Duitsland en uh, dat ja, was ook de, geen de, genoegen de, bij de, voor de grens was ook een volksfeest in 88, toen je Nederland binnenkwam. Ik ben zelf ook in 74 mijn wedstrijd geweest. Dat waren toch hele andere uh, gevoelens en gedachten ja. van in, waaruit dat ging. Waar, ja, ja, waar is dat veranderd? Waar ja, is. dat is nu aan het slijten. Dat, uh, en dat is eigenlijk nu gereduceerd tot een tamelijk gezonde rivaliteit tussen burenlanden. Dat zie je altijd. Maar is dat puur of... een kwestie van tijd geweest? Of? Uh, ja, kijk, er liggen hele lange tradities achter. Er is natuurlijk die Tweede Wereldoorlog. En in die slipstream van de Tweede Wereldoorlog... heeft het wel een tijd gezeten. Uh, omdat uh, toen uh, voetballen de vervangende stammenstrijd werd. En wij met voetballen alsnog de oorlog gingen winnen. Dat zat ook al in een traditie vlak na de oorlog. Zat er bijvoorbeeld in jongensboeken. Ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Uh, wonnen wij de oorlog alsnog en dan werd gesuggereerd. Het verzet, verzetshelden, die alsnog dus die Duitsers eronder wisten te krijgen en eigenlijk ons land ook hadden bevrijd. Er hadden wat Canadezen een beetje bij geholpen, maar eigenlijk had dat verzet het gedaan. Dus eigenlijk de oorlog alsnog winnen. Nou, daar is dat voetballen op neergekomen. We zullen het dan met voetballen een lesje leren. En eh, nou ja, dat is eh, opgefokt en dat heeft een eigen dynamiek gekregen. Maar die, eh, en waardoor is, is die dynamiek nou verdwenen? Komt dat misschien ook omdat veel Nederlanders in Duitsland spelen bij topclubs? Ja, kijk, je moet niet vergeten dat Nederland en Duitsland ontzettend met Elkaar verbonden zijn. En dat is niet uh, door de, de Tweede Wereldoorlog is dat ineens totaal verdwenen. Nee, dat begint al vanaf de middeleeuwen. Wij zijn deel geweest in de middeleeuwen van een groot Duitse rijk, het Graafschap Holland. Uh, wij hebben uh, ontzettend veel Duitsers uh, trokken naar Nederland vanaf de middeleeuwen, de 17e eeuw. Wij waren overigens altijd het machtige en welvarende land dat aan de rand van dat grote rijk was en zelfstandig werd vanaf de 17e eeuw. Er kwamen dus uh, landarbeiders, er kwamen marskramers. Bedenk even het groot winkelbedrijf in Nederland. dat zijn allemaal marskramers die uit west valen nee. kwamen. CNA Brengenmeijer, VN Dreesman, Vroom Dreesman... Peken en Kloppenburg, Hunkenmuller, noem maar op. Al dat soort bedrijven komt uit die stroom die vanaf de 17e eeuw liep. En wij scholden Duitsers altijd uit, want dat hoort erbij. Want die, hadden, ja, die moesten aan ons verdienen poepen en moffen, dat waren scheldwoorden... die al uit de 17e eeuw standen, Ja, Dus, dus, niet... dus ja, toen al, procent. dus dat is ouder dan die, die oorlog... Helmoet Herzog. Is, is het voor de Duitsers... Uh, prettig dat die sentimenten een beetje verdwenen zijn? Is Natuurlijk dat is iets? het prettig, maar als je mag aanvullen... wat uh, Herman zei net... Uh, ik vind het een hele goede analyse... ik denk alle twee landen zijn een beetje volwassen geworden... in hun relatie, zowel Duitsland... naar de hereniging, moet je ook zien... van onze kant, 1989 als de muur is gevallen. En Nederland is ook volwassen geworden... of normaler geworden... Normale la land geworden. Het Nederlandse vingertje is verdwenen. Na de ja. twee vreselijke politieke motten. Uh, op Bimfertuin en Theo van Gogh. En is Nederland ook in de maatschappelijke ontzettend veranderd. En Nederland is niet meer zo moreel overlegen naar andere landen toe. En het vingertje, het Nederlandse vingertje, het morele vingertje is weg. En dat is in beide landen normale geworden, volwassenen geworden. En ze hebben ook een volwassene relatie met elkaar in die opzicht dat ze zoals Herman zei gewoon een normale Rivaliteit hebben ook op het voetbalgebied. Uh, en dat is heel goed, dat is een vooruitgang. Dus die haat van Nederlandse kant naar de Duitse kant toe, die is weg. Dus, uh, uh, sterker nog, dus Nederland, uh, heel veel Nederlanders, vooral jonge Nederlanders, uh, merk ik nu, hebben een bewondering voor Duitsland. Ze willen heel graag naar Duitsland. Ze willen naar het Oktoberfest en ze willen naar Berlijn. Dat is helemaal hip in, in ja. jonge, onder jonge Nederlanders. Ze zijn gewoon, uh, ja, ze willen gewoon naar Duitsland. Ah. Ze vinden Duitsland helemaal hot. Maar toch even voordat we bijna één volk zijn er zit er ook nog wel uh, ja, iets van verschil <laughs> in. Uh, bijvoorbeeld, u zei, we hebben uh, wereldsterren, die Nederlanders. En dat vinden wij misschien wel eens een klein beetje ons probleem. Want wij zijn zo ontzettend jaloers op die Duitse teamgeest, meneer Hetzel. Kunt u, kunt u daar iets over zeggen, waar, wat, u, wat, wat, wat, wat u daar gedacht gedachten ja, over heeft, het klopt. verschil het is, tussen het is de landen? is een groot verschil. Als ik nu de laatste twee uh, spelen vergelijk tussen Nederland-Denemarken en duitsland Portugal, dan was uh, toch het egoïsme in de Nederlands in het Oranje-team heel groot. Hè? Het egoïsme was heel groot. Met name bij Robben vind ik. En in Duitsland was de teamgeest groter. is ondanks dat onze mannschaft niet zo goed heeft gevoetbald zoals ze kunnen voetballen. Zeker onze aanval was heel zwak. De verdediging was goed. Nederland heeft ons goed gespeeld. Hadden iets van 28 kansen. Hadden zeker 5, 6 goals kunnen maken. En 5, 6 kunnen scoren tegen Denemarken. Dat is niet gelukt. Het is pure onvermogen. En dat was heel erg jammer eigenlijk. Maar de teamgeest, denk ik, dat die in de Duitse manschap groter was dan ja. een Oranje-team. Nou, ja, dat nee. weet ik niet helemaal, maar uh, er is hier wel een punt. Er is hier wel ja. een punt, alsnog over doen. Uh, uh, er is, uh, in Nederland heeft die wonderlijke combinatie van een sterk individualisme, dat is heel duidelijk, lange traditie, ja. maar ook sterke saamhorigheidsgevoelens. Oranje rondhossen met elkaar, enfin, dat kent zijn weerga in de wereld niet. Dus die twee bewegingen. Maar er is één groot probleem, en dat is dat we wel samen een team kunnen vormen, maar dat wij veel minder hiërarchie hebben dan de ons omringende landen. Dat is niet alleen in Duitsland, ook Frankrijk, ook Engeland... zie je dat, dat men daar een hiërarchischer samenleving heeft. Nou, dat spit zich toe bij ons in het feit... dat wij houden niet van leiders en van leiderschap En als je wil killen, als je in een voetbal-elftal wil killen... dus uiteindelijk het resultaat wil bereiken... dan moet je dus de spits moet je lanceren. Nou, Nederland heeft traditioneel altijd een gedoe over een spits. Wie is de spits? Wie moet de spits zijn? Moeten we twee spitsen hebben? Maar een spits moet dus onveranderlijk degene zijn... die bediend wordt, die aangespeeld wordt. Die moet het gaan afmaken. Daar houden wij Nederland. Dan, dan kunnen wij, wij jullie, allemaal zelf. Dan kunnen wij mag jullie, mag, jullie pesten, mag jullie even pesten? Ja. Nee, Kep -Müller, <laughs> Kep Müller was toch ook een hele goede spits in ja. 1974. Nou, ja. wie, wie weet vanavond, nou, want we ja, jullie nee. Huntelaar nu. Huntelaar, Huntelaar. Huntelaar ja. Ja. moet ik doen. Ja, vanavond, ja. Nee, vanavond, Dat is het en we, en we, we gaan even naar, naar de wedstrijd van vanavond. Heel kort. Uh, misschien wel Huntelaar en van Persie allebei. Je weet het niet, Herman Pleij, wat wordt het? Oh, dat is verplicht niet, terwijl ik een wanhopig 0-0. Een, ja. van, een, van, een vanhopig 0-0. Van oh, oh, Oké, okay. Helmut Hetzel? 0-0 of 1-1 en ik hoop dat het echt een gelijkspel wordt. ik ja, hoop oh, ja, dat, dat helemaal niet, maar okay. <laughs> ik voorspel. Het wordt, ja. Ja. Hoopt u niet dat Zo. Duitsland wint, Duitsland Hetzel? Zo voor Nederlandse is hij inmiddels. Nou ja, ik hoop dat Nederland verder komt. Uh, en uh, dat, uh, dat Nederland het finale bereikt. Dat het finale moet zijn Nederland-Duitsland eigenlijk. Dat zou okay. het leukste zijn. Okay. Helmoet Hetzel danken en ook Herman Pleit danken. Okay. En ik geef nog een klein voetbalberichtje. Twente heeft Philippe Gutierrez aangekocht. Chileen, 21 jaar aanvallende middenvelder. Speelde al 5 Interland voor Chili. En komt over van Universidad Católica. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, dat is later heel beroemd nog geworden met Tina Turner en zo. Maar dit was hem natuurlijk, hè? Proud Mary van CCR Credence Clearwater Revival. Heet. En Die ondertussen, <laughs> goed zo ja. Tom, ja. ondertussen is Marco Verhoef binnengekomen. Marco Verhoef, het weer. Zullen we even beginnen met Garkov? Ja, prima. Uh, warm is het daar. Uh, 34 graden geweest vandaag, volop zon. Uh, ja, daar moet je wel even aan wennen, denk ik. En mensen zeggen via Twitter, het is hier heel benauwd. Is, is het zo uh, vochtig daar? Nee, ja, ik kan me daar niet zo heel veel bij voorstellen. Ik heb de waarneming van het vliegveld van Garkov, uh, van en uh, die melden een luchtvochtigheid van midden van 21 procent maar. Nou, dat is echt kurkdroge lucht. Dat hebben wij in Nederland bijna nooit. Uh, als het bij ons eens een keer echt droge lucht is, dan zit je zo rond de 30, 40 procent. Dus dit is echt heel droge lucht. En ja, dan kan het eigenlijk niet benauwd zijn. Het is natuurlijk wel zo dat je dit soort temperaturen niet gewend bent. Dus kom je die vliegtuigtrap af, dan loop je wel tegen de muur van hitte aan. Dat wel. Nou is er steeds meer te doen over het verblijf in Krakau en spelen in Garkov. Want ik, ik geloof dat er een paar graden verschil tussen zit. Kan jij dat bevestigen? Ja, dat uh, kun je wel zeggen, ja. Uh, overigens is uh, die grens met warme en koude lucht... die ligt zo'n beetje over de Oekraïne. Want de andere wedstrijd is geloof ik in Levov vandaag. En uh, daar ligt de temperatuur uh, rond de 20 graden. Uh, 60% relatieve vochtigheid, is dus heel ander weer. En in Krakau is het zelfs nog wat kouder. Want als ze daar morgen terugkomen, dan is het denk ik maar 17 graden. In de okay. ochtend valt er vooral regen. In de middag wordt het wat droger, maar voor zon is daar uh, eigenlijk geen ruimte. En dan het weer hier? Ja, het weer hier is uh, eigenlijk best aardig. Op dit moment begint het steeds meer op te klaren. In het binnenland hadden we veel stapelwolken. De kust had al zon en die opklaringen breiden zich uit. En morgen is eigenlijk een heel fraaie dag met veel zon. In het noorden wat stapelwolken, in het zuidwesten misschien wat sluierwolken. Gaat voor 18 wordt het er niet veel wind. Het is eigenlijk best een aardige dag. Nou, mooi. Ja, dat is gewoon heel wat voor tijd, Mark Dank je uh, Dankjewel. Ja, wel ja, blij als het niet regent en zo. Um, drie uur, uh, twee minuten, vijfenvijftig seconden. Uh, nee, drie uur en dan nee, nog weer drie kwartier erbij. Precies. Ja, oh, drie uur, uh, 48. en zo. We zijn er nog uh, niet. We gaan de komende uren uitzenden, Radio 1 Sports Zomer En dan hebben we tegen half zes of net na half zes iets bijzonders. De voorzitter van het Europees Parlement hebben we aan de lijn, de Duitse Schulz. Hij spreekt een beetje Nederlands en blikt vooruit op die wedstrijd van vanavond. Natuurlijk ook... Om zes uur het begin van Portugal-Denemarken. Kan ook nog een belangrijke wedstrijd worden... gezien de uitslag, derde wedstrijd en zo. Om vijf uur zijn we terug. Tot zo.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 Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash doen. Dit is Radio 1.